Shalom. Het verhaal wat Janneke vanmorgen vertelde sluit eigenlijk mooi aan bij het thema van vanmorgen. Onze oude jas uittrekken en eigenlijk in het kader van de tekst waar we het vanmorgen over hebben. 1 Johannes 3, de woorden van Johannes de Doper, is de oude jas eigenlijk hier, de jas van macht, de jas van autoriteit. Johannes de Doper zei het heel radicaal in Johannes 3, vers 30... Hij moet groter worden en ik kleiner. De vorige keer bij de voorbereiding voor Yom Kippur... hadden we het over verootmoediging. En vanmorgen wilde ik er eigenlijk op doorgaan... met de woorden van Johannes... om te benadrukken dat verootmoedigen niet iets is... wat we alleen maar doen met Yom Kippur. Maar hoort eigenlijk bij de grondhouding van ons geloof. En in het leven van Johannes wil ik daar als voorbeeld bij u bij stilstaan. En ik wil daarom beginnen met het lezen van 1 Johannes 3. Laten we beginnen bij het um, 22e vers. Daarvoor heeft Yeshua uh, contact gehad met Nicodemus over de wedergeboorte... En we lezen in vers 22, en daarna ging Yeshua met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. En Johannes doopte toen ook in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. En daar kwamen de mensen naar toe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangen gezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en de Jood over het reinigingsritueel. En ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, Rabbi... De man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe. En Johannes antwoordde, een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid. De vriend van de bruidegom staat te luisteren, en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. Hij die van boven komt, staat boven allen. Wie uit de aarde voortkomt is aards. Hij spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat hij gezien heeft en gehoord heeft. En toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard.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 We willen even uh, met Johannes uh, een overzicht krijgen van zijn leven. Dus ik neem u toch mee in eerdere schriftgedeelte. En we gaan eventjes terug naar uh, het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Daar wordt hij eigenlijk al geïntroduceerd. In het zesde vers. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, omdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht naar de wereld kwam. Vers 19, dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen, wie bent u? Hij gaf zonder aarzelen antwoord en hij verklaarde ronduit, ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem, wie bent u dan? Bent u Elia? Hij zei, die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? Vroegen ze. Wij moeten antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelf dat u bent? Hij, zegt, hij zei, ik ben de stem. Die roept in de woestijn, maak recht de weg van de heer, zoals de profeet Jezaja gezegd heeft. De afgevaardigden die uit de kring van de fariseeën kwamen vroegen verder, maar waarom doopt u dan als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes, maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij komt, ik ben niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bethanië aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. En de volgende dag zag hij Yeshua naar zich toekomen en hij zei, Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei, na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Ook wist ik niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde, ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen. En hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was. Maar hij die mij gezonden heeft om het water te dopen, zei tegen mij. Wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten. Dan is dat degene die doopt met de heilige geest. En dat heb ik gezien en ik getuig dat hij de zoon van God is. We gaan even naar het, uh, het begin terug. Uh, ...zo rond de geboorte van Johannes... ...en we doen dat met het boek Lucas. Ik vind het heel indrukwekkend... ...we zien in het um, eerste hoofdstuk... ...dat de engel van God, Gabriel, komt bij uh, Maria. In het 26e vers kunnen we dat lezen. En hij vertelt haar eigenlijk meteen... ...dat een familielid van haar, Elisabeth... ...de moeder van Johannes... ...dat die ook zwanger was geworden op haar hoge leeftijd... En wat gebeurt er dan? In het 39e vers lezen we, Maria is daar zo blij over. Korterop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot, Johannes dus. Zij werd vervuld met de Heilige Geest en ze riep luid... De meest gezegende ben jij van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van jouw schoot. We gaan even door uh, in datzelfde hoofdstuk zien we dat de vader van Johannes, Zacharias, ongelovig is als de engel tegen hem vertelt dat zijn vrouw op die hoog leeftijd nog zwanger gaat worden en Johannes krijgt. Vanwege dat ongeloof wordt hij met stomheid geslagen, maar na zijn geboorte voert hij de opdracht uit als de verwarring ontstaat over de naamgeving en hij zegt, nee, deze jongen zal Johannes heten. Genade van God. En we lezen dan in het 67ste vers wat deze vader zegt na vervuld te worden met de Heilige Geest. Zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar. En dan spreekt hij zijn zoon toe in vers 76. En jij kind zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zal je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. Om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God... zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan... en verschijnen aan allen die leven in duisternis... en verkeren in de schaduw van de dood... zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van vrede. En wat we daarna lezen is al heel frappant... dan komen we al dichter bij onze tekst. Het kind groeide op... Het werd gesterkt door de geest. En wat lezen we dan? En Johannes leefde in de woestijn. Tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Het leven van Johannes gaat door. Hij komt dus in de woestijn. En we gaan eens dus nog eens even kijken wat hij daar eigenlijk predikt. We hebben een gedeelte gelezen wat hij sprak... Uh, in Johannes 1, zie het Lam van God. Maar in Matthäus 3 lezen we een heel andere boodschap van hem. En denk je, hé, hey, dat is een heel andere Johannes. Ik lees u voor, Matthäus 3. In die tijd trad Johannes de doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: Kom tot één keer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jezaja sprak, toen hij zei, luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kemelhaar, kameelhaar, met een leren gordel en hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen naar hem toe. En ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden bleden. En toen hij zag dat veel fariseeën en sadduzeeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen... Addergebroed, wie heeft jullie wijs gemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng lieve vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn en niet de oude jas. En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen...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 Daarmee, daar gaan we naartoe in Matthäus 11. Ik lees u voor in het tweede vers. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde... stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe... met de vraag, bent u degene die komen zou... of moeten we een ander verwachten? Yeshua antwoordde, zeg tegen Johannes... wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien... En verlamden weer lopen en mensen met huidvraat worden gereinigd en de doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen ze weer vertrokken begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel, nee. Wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zullen jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn, nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het Koninkrijk van de Hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de Hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet rijken tot de dagen van Johannes en voor het wiel. Voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren. Want waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen wij voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. En toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet trouwen. Want toen Johannes kwam en niet at en dronk, zei men. Hij is door een demon bezeten. En nu is de zoon des mensen gekomen. Hij eet en drinkt wel. En nu zegt men, kijk toch eens, wat een veelvraat. Wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. Uiteindelijk komt het einde van Johannes' leven. En dat lees ik met u in Matthäus 14. In die tijd hoorde ook Herodes de tetrarch over Yeshua vertellen... en hij zei tegen zijn hovelingen... dat moet Johannes doper zijn. Hij is opgestaan uit de dood. En daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Herodes had Johannes destijds laten arresteren... en in de boeien laten slaan... en hem in de gevangenis geworpen... vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Philippus. En Johannes had namelijk tegen hem gezegd... u mag haar niet tot vrouw nemen... En hoewel hij hem wilde doden, deed hij dat niet uit vrees voor het volk, dat hem voor een profeet hield. Toen Herodes een feest gaf, ter gelegenheid van zijn verjaardag, danste de dochter van Herodias, te midden van de aanwezigen, en dat viel bij Herodes in de smaak. Daarom zei hij dat ze zou krijgen wat ze maar vragen zou. En hij bezegelde die belofte met een eet. Door haar moeder daartoe aangezet, zei ze... ...breng me op, dan op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En deze vraag bedroefde de koning. Maar omdat hij in het bijzijn van zijn tafelgasten een eet had gezworen... ...beval hij dat men het haar zou brengen. En hij gaf opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Het hoofd werd op een schaal binnengebracht en aan het meisje gegeven. En ze bracht het naar haar moeder en ze leningen kwamen het lijk halen. Begroeven het en gingen daarna naar Jeshua om het hem te vertellen. En toen Jeshua hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Tot zover de schriftlezing even. Als we dit zo lezen dan zien we eigenlijk dat de dagen van Al-Qaeda het toen ook al waren, maar ook de dagen waarin de mens al was, zoals die nu nog is, belust op macht, en zeker niet de woorden uitstralend die Johannes de Doper zei, hij moet groter worden en ik kleiner. En de vraag is meteen aan ons allemaal, zit dat niet in ons allemaal? Dat we iemand willen zijn. Dat we belangrijk willen zijn. Dat we autoriteit willen hebben. En de vraag is meteen, en is daar iets mis mee? Alleen is de vraag, hoe? Hoe? Als we de woorden lezen van jongens het oper, zijn wij juist heel erg belangrijk. Wij zijn de bruid. En hoe hij zijn identiteit zag, is de verkondiger zijn voor de bruid, om eigenlijk tussen die bruid en die bruidegom een huwelijk tot stand te brengen. Met als doel, waar we het wel eens over gehad hebben, uit openbaring 21, om die bruid mooi te maken voor de bruidegom. Voor als hij komt. Nou is dat niet geweldig? We zijn iemand. We zijn, let er goed op, de bruid. Dat klinkt heel anders als hoe mensen vaak hebben aangekeken tegen gelovigen, tegen christenen, maar ook tegen joden. Als we kijken wat bijvoorbeeld iemand zegt als een filosoof Hegel, die zei, moet je eigenlijk kijken naar de joden en de christenen. Die hebben ervoor gezorgd dat wij een heel slecht mensbeeld hebben. We zijn altijd maar laag. We zijn eigenlijk maar altijd onderkruipers. Want dat doen christenen en joden. Vond hij. Nee, zegt hij. Wij zijn... En dat is eigenlijk al de voorloper, als we het over een voorloper hebben. De voorloper van de nazi's. De voorloper eigenlijk van Hitler... Wij zijn een ubermensch. En als we denken aan vandaag de dag. Ik moet het maar eens scherp zeggen. Misschien hebben we het dan ooit over in een dienst. Dan laten gelovigen. Ook christenen dus. Ook joodse mensen. Ik denk zelfs ook messias joden. Zich nogal eens verleiden. Door de... ...de taal van de macht... ...in bijvoorbeeld... ...de PVV. Het klinkt misschien zo goed... ...er zijn zoveel mensen... ...die uit christelijke kring... ...SGP... ...notabene... ...kiezen voor een partij... ...van Geert Wilders. U zegt misschien... ...ja, maar dat doe ik eigenlijk ook wel. Hij zegt toch goede dingen... Is de islam onze vijand niet? En is Israël onze vriend niet? Dat zijn misschien net die items die er bij ons ingaan, die wij heel erg belangrijk vinden. En misschien net waarom u denkt, nou, die man die heeft, die die heeft lef. Een ander punt, wat ik heel erg vereindig vind... ...is wat er in christelijke kring in Amerika gebeurt... ...om via filmpjes van YouTube... ...een slecht beeld te geven over mensen... ...die ze eigenlijk maar niet vertrouwen. Neem Obama. Daar valt misschien van alles van te zeggen van die man. Maar om iemand dan op YouTube voor de hele wereld... ...maar neer te zetten in een sfeer van macht... en daarmee eigenlijk... aan iedereen een idee te geven... van daar staat die man... is dat niet een beetje gevaarlijk? Het kan misschien wel lijken... op wat Johannes het open doet... wijzen op het kwaad... of wijzen op een dreigend kwaad... maar straalt het iets uit... Van wat Johannes de Doper werkelijk bedoelt. Ik moet minder worden. Nog een punt waar ik van de week tegen aanliep. Als we kijken naar het hele levensverhaal van Johannes de Doper. En ik las van de week de EO. Het EO-blad, Visie. Er stond een mooi getuigenis in van wie we allemaal denk ik wel kennen. Uh, Anne Bijl, de voorman van uh, Open Doors, heeft ontzettend mooie dingen gedaan achter het ijzeren gordijn: bijbels gesmokkeld. Toen wij naar Israël gingen in 1990, was er al een soort conflict, om het conflict te noemen. ...tussen hem en de leider destijds van de NEM, de Nierisch Ministry... ...die organisatie waar wij vanuit naar Israël gingen. En dat zat hem eigenlijk hierin... ...dat hij wilde het gesprek met de moslims, met terroristen. En dat zei hij van de week ook weer in het blad Visie. En zijn stelling is... Als gelovigen kunnen we het niet maken om een vijandbeeld neer te zetten. Wij staan aan de goede kant, wij zo spreken. En die ander, noem het maar op, wie, is, wie kan er niet voor ons zijn? Al-Qaeda is de verkeerde kant. Nou is dat misschien nog makkelijk voor ons te onderscheiden. He? Goed tegenover kwaad. Wat ik u eigenlijk wil vragen. Wat ik hardop wil vragen. Wat ik ook hardop aan hem wil vragen. Want ik ga hem er wel over benaderen. Maar wat ook hardop in de gemeente gezegd moet worden. Omdat het wel gaat over iets moreels. Over iets waar God ook uitspraken over doet in zijn woord. Hij heeft gelijk. Als hij zegt. Dat we die ander niet moeten zien Als vijand. Wij zijn ooit zelf ook allemaal vijand van God geweest. En Yeshua is naar ons toegekomen, zegt de Bijbel, toen wij nog vijanden waren. Maar wordt alles daardoor getackeld? Wordt het hele leven getackeld door een vijandbeeld, ja of nee? Vindt u het goed... Als iemand die zulke slechte daden doet, die mensen moordt, zoals Osama bin Laden. Hij zegt, ik wil Osama bin Laden ontmoeten. Ik wil hem spreken over de liefde van Yeshua. En de moslimleiders hadden gezegd, en die zeggen voortdurend, kom nog een keer, kom opnieuw vertellen over Yeshua. En dat vindt hij goed. Maar als we nu lezen over hoe het met Johannes gaat in de gevangenis en waarom hij in de gevangenis terechtkomt, Wat lezen we dan? Dan lezen we dat hij in de gevangenis gekomen is voor dingen waar hij voor stond. Hij zei tegen Herodias of tegen Herodes dat hij niet mocht trouwen met de vrouw van zijn broer. Daarom kwam Johannes in de gevangenis. Als wij nu te maken hebben met terroristen, als wij te maken hebben met de macht van het kwaad, dan moeten we de liefde van Yeshua laten vertellen. Maar net zoals Johannes die twee dingen doet, hij wijst ze op, zie het lam van God. Maar hij zegt ook tegen de fariseeën, dat zou hij zeggen, jullie adderige gebroed. Dus je wijst, als je het woord brengt, net zo goed op het kwaad. En waar we vanmorgen nou dichtbij komen, kom het nou eens persoonlijk te maken. Als Bush zegt dat de as van het kwaad bijvoorbeeld zit in landen als Iran en Noord-Korea... En noem nog eens een land? Hm? Afghanistan? Ja? Dan komen we dichterbij. Het woord van Johannes. Als we zeggen de as van het kwaad zit ook in mij. Niet in die tegenstellingen denken van. Daar zit het kwaad. En wij zijn goed. Bent u het daarmee eens? Als Johannes nou zegt, hij moet groter worden en ik kleiner. En we lezen zo zijn hele levensgeschiedenis. Wat hij gezegd heeft en gedaan. Geeft hij u dan het gevoel dat u als gelovige eigenlijk altijd een onderkruipsel bent? Dat u eigenlijk altijd maar op de achtergrond moet staan? Dat u... Om het eens te zeggen met de woorden van de Heidelbergse catechismus. U bent verdorven. Geneigd tot alle kwaad. Is dat uw identiteit? Als we letten op de woorden van Johannes. Ik ben het eens hoor met de woorden van de Heidelbergse catechismus. Dat we geneigd zijn tot alle kwaad. Maar het is maar een deel van onze identiteit. Stel voor dat we stilstaan bij dat woord van de Heidelbergse Catechismus. En ons leven staat daar stil. En die trein blijft daar maar staan. En we komen geen centimeter verder. En we zeggen ons hele leven lang... Ik ben verdorven en ik ben geneigd tot alle kwaad. Wat hebben we dan eigenlijk gedaan aan of met het woord van Johannes. 0,0 Want je schiet er niks mee op. De trein gaat niet verder. En de trein moet verder. Want onze trein gaat door naar de eeuwigheid. Net was de lofprijzing was zo vol van vreugde. Hoe Johannes het evangelie brengt is vol van vreugde. Je moet hem eens horen zeggen... het is mijn vreugde, zegt hij... als ik de stem hoor van de bruidegom. En jullie zijn de bruid. Maak je mooi. Maar zorg er tegelijk voor... dat je heel klein... dat je jezelf heel klein maakt. En hem heel groot. Want wat heb je dan? Als je alleen maar de nadruk legt op op dat kleiner worden van jezelf en niet het groter worden van Yeshua en jou en u. Stel voor, hè? Stel voor. Je zou je leven lang doorbrengen in het vertellen van nederige dingen over jezelf. Je ga je leven lang oefenen in nederigheid. Je gaat, uh, net zoals Johannes, meteen, als die prachtige woorden over jou gezegd zijn, in de woestijn. Je zou als een kluisenaar leven. Zeg nog eens wat? Helpt dat? Nee, het is, het is samen op... Het is hij groter en ik kleiner. En alles wat, wat die combinatie aantast. Dat geeft een vervrongen beeld in ons leven. Wij kunnen onszelf ook nooit kleiner maken. Dat, is, dat, dat, dat zal werken als geen heiligheid in ons leven. Ja, Nou, dat is zeker. En wat zien we dan tegelijk? Wat zien we dan bij Johannes? Wat zien we bij Johannes. Geweldige woorden zijn er over hem gezegd. Zacharias, zijn vader zegt. En jij kind. Jij zult een knecht zijn van de allerhoogste. Als je dan kijkt in het leven van Johannes. Dan ben je eigenlijk heel verbaasd. Dat als Johannes een beetje groot wordt. Dat hij de woestijn in gaat. Je zou eigenlijk zeggen van nou. Er zijn zulke grote dingen over, over, je, over je gezegd. Ga dan aan de weg timmeren. Daar heb je toch een kick over. Als, als, als, als jij zo'n historisch figuur mag zijn. En dat was hij toch. Dan moet dat jou toch wel een enorm gevoel geven. Ik vond het eigenlijk zo mooi ook dat ik, dat ik las dat toen hij in die buik zat bij zijn moeder en hij hoorde de stem van Maria, dat hij toen al opsprong van vreugde. Er zijn best wel onderzoeken gedaan naar een kind in zwangerschap en wat een kind allemaal hoort. Nou kun je dat afdoen als flauwekul. Maar daar moet toch wel erg voorzichtig mee zijn. Maar als je kijkt naar de link, dat die toen al opsprong van vreugde. En waar we het vanmorgen over hebben. Je zou zeggen, daar is die nooit mee opgehouden. Hij hoorde toen eigenlijk al de stem van de bruidegom. En hij was blij. En hij gaat het evangelie brengen. En hij zegt, ik ben blij, mijn hart is vol van vreugde als ik de stem hoor van de bruidegom. maar om even bij jou uit terug te komen, het is een keuze die je maakt. Hij, hij komt tot de keuze, ook al hoort hij dat woord, ook al is hij waarschijnlijk in zijn opvoeding ermee groot geworden van wat zijn bediening zou zijn, wat zijn taak zou zijn, en dat is niet gering, dat hij nou nog voor kiest om in de stilte te gaan in de woestijn en daar krijgt hij zijn voorbereiding is dat eigenlijk niet hetzelfde als jezelf de kans geven om stil te worden en dan die stem te horen Yeshua doet het eigenlijk ook vaak we hebben, voor, we hebben gelezen hij hoort het verhaal dat Johannes onthoofd is en wat doet hij? Hij gaat in de stilte. Als wij nooit in de stilte gaan, of als we onszelf veel te weinig tijd geven om in die stilte te gaan, dan kunnen we eigenlijk ook nooit goed die stem horen. Dat is eigenlijk zoiets wat, wat, wat niet zo'n goede naam heeft. Hè? Eenzaamheid. Of de eenzaamheid zoeken. Waar we het vanmorgen over hebben is dat je in de stilte ingaat um, om de stem van God te horen. Je kunt ook de stilte ingaan voor allerlei onrust die er in jezelf is om jezelf tot rust te brengen. En daar moet je denk ik toch veel meer gebruik van maken in je leven. kom ik toch nog even terug op van dat eenzaamheid, en daar bedoel ik dan niet mee misschien het gevoel, het gevoel dat je eenzaam bent, maar het gewoon het, een keuze maken soms voor eenzaamheid, ja, dat dat heel goed kan doen aan je leven. aan het omgaan met jezelf ook aan het omgaan met anderen je hebt tijd nodig om soms dingen op een rijtje te zetten en vaak heeft dat te maken toch eigenlijk ver op de achtergrond met autoriteit er zijn dingen tegen je gezegd daar voel je je bijvoorbeeld gekwetst door Net als het verhaal van vanmorgen. Iemand kan het nodig hebben om eens eventjes in die aparte spreekkamer te zitten. Om eventjes die schijnwerpen te zetten op... ...wat is er eigenlijk in jouw hart, in jouw hoofd nu aanwezig. Laten we daar eens even samen naar kijken. Kom eens even tot rust. Het verhaal van Johannes is diep ingrijpend... Te meer omdat eigenlijk hij eindigt zijn laatste dag met een onthoofding. Als hij zegt hij moet groter worden en ik kleiner. Is dat bij hem eigenlijk letterlijk gebeurd. Een kopje kleiner. Eigenlijk een ondergrondelijke les voor ons allemaal misschien. Want hebben we niet allemaal het idee... Want als je gelovig bent, dat het altijd wel een happy end moet hebben. Is het niet onbestaanbaar, dat als benen als je zo vol verwachting, al van kleins af aan als Johannes, zo naar je bedieningen hebt toegeleefd, daarvan getuigd hebt, zelfs gezegd hebt, hij die na komt, is groter dan ik ik ben niet waard om zijn fetus vast te maken en je ziet hem komen en je zegt zie het land van God en je bent echt zo'n geweldige wegbereider en hoe eindigt je leven dan in de gevangenis en nog sterker een poosje later met een onthoofding is er een gruwelijker iets te bedenken Wij vandaag de dag zitten in Nederland niet met de realiteit van onthoofdingen. Ik denk als we bijvoorbeeld in Afghanistan naar een gemeente zouden gaan... ...van gelovigen, of Irak... ...dat het heel wat meer tot de verbeelding zou spreken. Daar is het realiteit. Voor ons komt dit misschien maar heel erg uh, over als een ver van onze bedshow... En nogmaals, hebben wij niet het idee dat het altijd wel een happy end moet zijn? Uiteindelijk wel. Maar als je toch eens kijkt naar Johannes zijn eigen woorden. Hij is zo vol geweest van de Messias. En uiteindelijk komt hij, stuurt hij zijn discipelen naar Yeshua toe en zegt hij, bent u nou eigenlijk wel degene die wij verwacht hebben? Is niet een foutje. Dan ben je bijna 30 jaar bezig. Je bent als kind opgegroeid. En je ouders, die hebben erover gesproken. En die zullen vast gezegd hebben: luister eens, het is ongelooflijk. Maar Johannes, jij bent diegene uit Isaiah 40. En dan kom je in de gevangenis. En dan kom je toch tot die vraag. Heel reëel, denk ik. Hoe reëel vinden jullie eigenlijk die vraag als je kijkt naar de Messiasverwachting van Joden van toen en van nu? Want daar moet je wel naar kijken. Je moet niet in de eerste plaats Johannes vergelijken met jezelf. Mag wel. Maar waar komt de Messias voor? Om shalom te brengen. Om gerechtigheid te brengen. Denken jullie dat de ouders van Yeshua. Dat die verwacht hadden dat hij ooit aan een kruis kwam. Nee. Wat zei de profeet Simeon. Bij de bestrijdenis. Een zwaard zal door je ziel gaan. Zegt hij tegen die moeder. En dat deed hij ook. Toen ze hem zag hangen aan het kruis. Welk moeder hart zou niet bloeden? Precies hetzelfde was het met Johannes. Maar wat ik eigenlijk met u naartoe wil, is van hoe er toch in het Nieuwe Testament ook gekeken wordt naar het leven. En wat dat betreft wil ik u meenemen naar Johannes, het laatste hoofdstuk, het evangelie van Johannes. En we zien daar het verhaal van Petrus. Yeshua is opgestaan. En we weten het verhaal van Petrus. Hij heeft Yeshua tot drie keer toe verlogend. En hij ontmoet Petrus. En hij vraagt tot drie keer toe. En heb jij mij lief? En Petrus die wist eigenlijk niet waar hij moet kijken. Maar toen zei Yeshua. Ik lees u voor vanaf uh, het... 17e vers, 17b, Yeshua zei, wijd mijn schapen, waarachtig ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je heen, ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen en je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wil. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Ook geen happy end. Als je dat nu eigenlijk vergelijkt met ons leven, hoe kijken wij dan misschien anders aan tegen het leven en tegen onze dood als de discipelen van Yeshua? Ik moet dan eigenlijk denken aan de woorden van de schrift die zegt, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Eigenlijk heeft, geeft de schrift de grondhouding weer, zoals die bij Johannes was. Alles wat er in het leven is, overal waar ik tegenaan loop, is eigenlijk ondergeschikt aan het Koninkrijk van God. Mijn hoogste inspiratie, mijn diepste hartstocht, is de liefde tot God. Liefde tot Joshua. Ook al moet ik het met de dood bekopen. Ook al moet ik misschien heel veel lijden meemaken in mijn leven. Ook al begrijp ik er niks van. Ook al wordt ik mij nog zoveel onrecht aangedaan. Ook al kom ik in de gevangenis. Afschuwelijk? Nee, want tegelijkertijd moet ook één hartstocht van ons bovenaan staan. Is, ik wil het nooit, ik wil nooit een leven leiden, ook al maak ik al die nare dingen mee, zonder Yeshua. Want hij is er overal bij. Hij is erbij als ik in de gevangenis zit. Hij is erbij als ik in lijden zit. Hij is erbij als ik het helemaal niet weet. Hij is erbij als ik een kopje kleiner gemaakt moet worden. Hij is erbij als, ik, als, als, als al mijn kennis ophoudt. Als alle logica er niet meer is. Als ik God helemaal niet meer begrijp. Als ik leeg word van al mijn geloof van vroeger. Van al mijn vreugde. Als ik het niet meer weet. Dan is hij er juist. Wie zal ons scheiden van de liefde van Yeshua? Wie? Dood nog leven? Engelen nog machten? Ja, het is haast niet te beseffen. Romeinen acht ze het zo radicaal. Al worden wij vervolgd. Al worden wij gedood. Wij zijn meer dan overwinnaars. Door hem. Die ons heeft lief gehad. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Vader in de hemel. Uw woord is soms zo onbegrijpelijk. Dat alle logica ophoudt. En tegelijkertijd bent u er dan nog. Heer. U bent de God van Johannes. U was erbij toen hij geboren werd. U was erbij toen zijn vader die woorden over hem uitsprak. U was erbij toen hij in de woestijn ging. U was erbij toen hij over u ging vertellen. U was erbij toen die uw volk Israël opriep tot bekering. U was erbij toen hij uitsprak. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. U was erbij toen hij in de gevangenis ging. U was erbij toen hij geen antwoorden meer wist. Toen hij alleen maar vragen had. U was erbij op de laatste dag. Toen een soldaat hem het hoofd afsneed. Heer, u bent ook in alle dingen van ons leven. Heer, als al onze antwoorden vragen worden, bent u er nog? U bent altijd... De Almachtige. U bent altijd degene die overwinning geeft. Al worden wij vervolgd. Al worden wij gedood. Heer, om u willen we niets anders dan minder worden. Als u maar meer wordt. Halleluja. Amen.